Beste jongens en meisjes, we gaan verder met het Bijbelverhaal 2. En dat heet de zondeval. We gaan eerst even terugkijken naar vorige week. Wat we geleerd hebben. Weet u het nog? Al die dagen waarop God de dingen gemaakt had. Zullen we die nog heel eventjes doornemen? Kunnen jullie het uit je hoofd? Heb je het uit je hoofd geleerd? Al die leerpunten? Nou, ik noem ze nog eventjes op. Dag 1.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 gaan we nu verder met het verhaal over Adam en Eva. God de Heer die maakte in het oosten, in het land Eden een tuin. En ze zeggen dat die tuin, dat het was waar nu Jeruzalem ligt. En hij bracht de mens die hij gemaakt had naar die tuin. De tuin die heette de Hof van Eden, en ze noemen het ook wel eens het paradijs. Hier zie je een mooi plaatje ervan dat Adam en Eva in het paradijs zijn. En God liet er allemaal bomen groeien waren mooie bomen met lekkere vruchten. Midden in de tuin stonden twee bijzondere bomen. Als je van de ene boom gegeten had, bleef je altijd leven. En die boom heette de boom des levens. En als je van de andere boom gegeten had, wist je wat goed en wat kwaad was. En die boom heette de boom des kennis. Kijk, hier zie je die twee bomen. Of ze echt zo weer uitgezien hebben, weet ik niet. Maar het zijn wel twee hele mooie bomen. In die Hof van Eden, daar stroomde een rivier die voor water in de tuin zorgde. En die rivier die splitste in vier rivieren. En die naam van die vier rivieren: de ene is de Pison, die om het land Gabila stroomt. En in Gabila zit zuiver goud in de grond. En daar komen edelstenen en parfums vandaan. En de tweede rivier heette de Gigon die stroomt om het land Nubië heen. En Nubië ligt in Afrika. De derde rivier. Heet de tigris. Die stroomt ten oosten van het land van Assyrië. En de vierde rivier is de Eufraat. En God, de Heer, had de mens dus naar de tuin van Ede gebracht. De mens moest voor de tuin zorgen en erop passen. God zei tegen de mens, je mag eten van alle bomen in de tuin. Maar niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Als je van die boom eet, zul je sterven. Dus... Ze mochten van alle bomen eten, maar niet van de boom van kennis. De man en de vrouw, Adam en Eva, die waren naakt, ze waren bloot. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Ze vonden dat heel normaal, ze wisten niet beter. Dan was er ook een slang. De slang was een heel slim dier. Het slimste van alle dieren die God de Heer gemaakt had. En de slang die vroeg aan de vrouw, aan Eva, God heeft zeker gezegd, ...dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten. Nee joh, zegt Eva... ...we mogen van alle vruchten eten van de bomen... ...van alle bomen... ...behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten... ...of hem alleen maar aanraken... ...zullen we sterven. Dat heeft God gezegd. Maar had God dat gezegd? Had God ook gezegd... ...je mag hem niet aanraken? Daar had God helemaal niks van gezegd. Eva die maakte er een wet bij... En dat is het, als mensen er wetten bij gaan maken, boven de wetten die God gegeven heeft, dan gaat dat altijd fout. En de slang die zegt, sterven? Jullie zullen helemaal niet sterven. Wel nee joh, maar God die weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten. Dan worden jullie net zo slim als God, dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen eigenlijk net zo zijn als God. Net als Hij zullen jullie weten wat goed en wat kwaad is. En de vrouw die keek naar de boom. En de vruchten die zagen er mooi en lekker uit. En de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten. En het was helemaal niet erg. Want ze mocht ze gewoon aanraken. Ze mocht ze plukken. Maar wat ze toen deed, dat mocht eigenlijk niet. Ze at ervan. Ze gaf er ook een aan haar man. Die bij haar was. En ook Adam at ervan. Dat is triest. Dat is heel verdrietig. Toen gebeurde er wat. Want toen zagen ze ineens dat ze bloot waren. En dat vonden ze ineens heel raar. Ze keken naar elkaar en zeiden, ja, wat raar. En loopt er hier blootje. Dat is toch raar man, dat doe je toch niet. En toen pakten ze grote bladeren van de vijgenboom En daar gingen ze kleren van maken. Om toch te proberen om niet meer bloot te zijn. En hier zie je dat op een plaatje. Dan zie je dat ze proberen om kleren te maken. Maar ja, die bladeren, die verrotten. Zo gauw ze van een boom plukt. Dan worden ze bruin. Want einde van die dag begonnen er frisse wind te waaien. God liep door de tuin. En toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. Maar God riep de mens, waar ben je? Ik heb me verstopt, antwoordde de man. Toen ik u hoorde in de tuin ben ik bang. Want ik ben naakt, ik ben bloot. En ik schaam me. Kun je hier zien, hè, zijn ze verstopt achter de struiken. En God die vroeg, hoe weet je dat je naakt bent? Hoe weet je nou dat je bloot bent? Heb je soms gegeten van de boom, waarvan ik had gezegd dat je er niet van mocht eten? Nee, toch zeker? En Adam die zegt, het komt door de vrouw die u mij gegeven hebt. Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik gegeten. Arme Adam, waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En de vrouw geeft de schuld aan de slang. Het komt door de slang, zei ze. Die heeft tegen me gelogen en toen heb ik van de boom gegeten. Toen zei God de Heer tegen de slang omdat je dat gedaan hebt, zal het slecht met je gaan. De andere dieren willen niets meer met je te maken hebben. Je zult voortaan op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten, je hele leven lang. Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn. En jullie nakomelingen ook, dus de kinderen die jullie zullen krijgen. Mensen zullen op je kop trappen en jij zult ze in hun voet bijten. En God zei tegen de vrouw, als je kinderen krijgt, als je zwanger bent zul je het moeilijk hebben. Je zult pijn hebben als je kinderen geboren worden. Je zult verlangen naar je man en je man zal de baas over jou zijn. En God zei tegen de man, jij hebt gedaan wat je vrouw vroeg. Je hebt gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten. Daarom zal het slecht met je gaan met de grond waarop je werkt. Je hele leven lang zul je hard moeten werken om genoeg eten te hebben. En God de Heer maakte voor de man en zijn vrouw kleren van dieren dierenvellen. Dat is heel verdrietig, want God moest daarvoor een dier doden. Dat was de eerste keer dat er bloed vloeide op de aarde. Om het goed te maken, om de mensen kleren te geven, moest er een dier gedood worden. En die kleren moesten ze aantrekken. En God dacht, nu zijn de mensen net zoals ik. Ze weten nu wat goed en wat kwaad is. Maar, ik wil niet dat ze ook eten van de boom van het leven. Als ze dat doen, dan zullen ze voor altijd blijven eten. Dus, daarom stuurde God de mensen weg uit de tuin van Eden. Hij had de mens gemaakt van aarde. Nu moesten de mensen voortaan op die aarde gaan werken. Toen God de mensen weggejaagd had, zette hij engelen met een brandend zwaard. dat heen en weer ging bij de ingang van de tuin. Die engelen met het zwaard moesten de weg naar de boom van het leven bewaken, zodat de mensen niet van de vruchten van die boom konden eten. Dat zie je hier ook een plaatje in. Hij stuurt ze weg. Nou, dat was het verhaal. Dan gaan we nog even leerpunten opnoemen. Leerpunt 1. De hof van Ede lag tussen vier rivieren. De pison de gichon, de tigris en de pifraat. De slang laat Eva twijfelen aan God. Eva luistert naar en Eva praat met de slang. Er was nog helemaal niks aan de hand. Eet je van die boom, zegt de slang, dan ben je als God. Je weet wat goed en kwaad is. Eva kijkt naar de boom, dat mocht hè, er was niks mis mee. Eva ziet dat de vrucht mooi is, dat is ook prima hè, er was helemaal niks mis mee. Eva plukt de vrucht en dat mocht ook hè. Maar dan, Eva die eet van de vrucht en dat mocht niet. En het stopt daar niet mee, Eva die brengt de vrucht naar Adam en Adam die eet ook. Adam en Eva die merken dat ze bloot zijn en ze maken kleren van bladeren. En God komt en Adam en Eva verstoppen zich. God vraagt waarom ze zich verstoppen. Adam zegt: Wij zijn bloot en wij schamen ons. God vraagt of zij van de boom gegeten hebben. En Adam geeft Eva de schuld. Eva geeft de slang de schuld. God wordt boos op de slang en op de mensen. En God doodt een dier om Adam en Eva te kleden. God belooft de messias aan Adam en Eva. En God straft de slang. Die moet op zijn buik schuifelen en God straft de mensen. Die moeten altijd hard werken en kinderen krijgen, dat doet veel pijn. En God belooft dat de Messias de slang zal verslaan. Nou, dat is het verhaal. En dan gaan we nog zingen, Adam, waar ben je? Tot de volgende keer. Dag! Van de boom gegeten waar je niet van eten mocht. Wou je alles weten wat jij niet weten mocht? Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Adam, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Heb je Verstopd. Adam, maar ben je, maar heb je je verstopd? Kroop je in een donker boekje waar ik jou niet vinden zou? Adam, ik zoek je omdat ik van je hou. Adam, daar ben je, dan heb je je verstopd. Ah, dat, daar ben je, daar had je je verstand, je hebt me niet gevat.